KPN denkt na over behoud van het merk Access for All. Anderhalve week geleden zei het telecombedrijf dat de merknaam van dochterbedrijf Access 4 All gaat verdwijnen. Klanten en medewerkers van het internetbedrijf begonnen een petitie. Die is inmiddels bijna 40.000 keer ondertekend. De initiatiefnemers wijzen op de lange historie van Access 4 All... en zeggen dat het bedrijf zich altijd heeft ingezet voor privacy en veiligheid. KPN wil met de initiatiefnemers in gesprek over behoud van de merknaam. Om haar Brexit-plan door het Lagerhuis te krijgen... wil de Britse premier May de Goede Vrijdag-akkoorden aanpassen. Die afspraken maakten in 1998 een eind aan het geweld in Ierland en Noord-Ierland. Volgens de Daily Telegraph wil May aan de akkoorden toevoegen... dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open blijft. Vandaag bespreekt het Lagerhuis het B-plan voor de Brexit. De stemming is volgende week dinsdag. Israël heeft vannacht Iraanse eenheden in Syrië gebombardeerd. Volgens het Russische ministerie van Defensie... zijn zeker 30 Israëlische kruisraketten en bommen onderschept. Rusland en Iran zijn de belangrijkste bondgenoten... van de Syrische president Assad. Israël zegt in een verklaring dat er een aanval was... op de Iraanse garde in de buurt van Damaskus. Het weer in het zuiden is het helder, in het noorden bewolking en wat regen... en daardoor kans op gladheid. Vanmiddag ook wolken in het midden van het land. In het zuiden is het zonnig. En het is vanmiddag 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het land. We gaan weer naar het strand. 100.000 wielen, we zitten in de file, Motorduivels, scheuren, agenten die bekeuren. Het bloesje moet weer uit. Het bloesje moet weer uit. Ik wil de zon op mijn huis. Hey, hey. Kinderen die gillen krijgen, tikken op hun willen. En die Duitsers zijn ook hier. Die Duitsers zijn ook hier. En ze hebben veel plezier. hey. hey. Ja. Visie met wat zuur Op een balletje gehakt uit de muur ...naar dit prachtige nummer van Rio Valk met Zandvoort Olé Santé. Nou, Mijn naam goed, is Roy okay. Dongen en naast mij zit... Gerry Rutte. Gezellig. Goedemorgen Roy. Goedemorgen, goedemorgen Zandvoort. En tegenover ons zit... Tofsbergen en Je laat, iedereen, laat iedereen zelf zeggen wie uh, <laughs> ze zijn. Ja, dat wordt is een nieuwe stijl. Een ja, waarschijnlijk. Intera een interactieve Ja, uitzending. dat is goed. Ja. goed. Hij ah, was mijn naam even vergeten. <laughs> ja, dat was het, hè. He. Tootsbergen. <laughs> nee, dat maakt niet uit. Ik heb zelfs je telefoonnummer, Tootsbergen. Oh, wauw. Nou. Roy, <laughs> wat gaan we doen het eerste uur? Uh, we gaan het eerste uur allemaal. Maar eerst nog even vertellen wie de. Uh, de... Oh ja, natuurlijk. Want dat het is belangrijk. Het is natuurlijk hè? heel erg nieuw vandaag. Uh, de jonge Thomas de Jong uh, doet de techniek. Core Draaier heeft zoals altijd voor de muziek gezorgd. De redactie was in handen van Gert van Kuik en de eindredactie van Gerry Rutte. En Gerry Rutte die regelt ook de koffie terwijl ze naast mij zit. En de presentatie doen Gerry en ik. En in de tweede uur komt Pieter Joustra. Ja. Prima. Nou, het eerste uur, we hebben het net, uh, Toos zit al bij ons. Hè. We gaan. Over ja, goedemorgen. goedemorgen, Toos. Goedemorgen, uh, Toos. Het openingsconcert hè, ja. van uh, het Heemsteeds Filharmonische uh, Orkest. Uh, 2019? Ja. 2019 ja, ja, ja, alweer. Ja, dus twintig jaar geleden toen we de eerste stappen hebben gezet eh, naar de oprichting van Classic Concerts. Nou, we zijn oké. in 1999 mee begonnen. Oké, okay, nou heel, en, eh, heel bijzonder. Ik ja. moet zeggen dat we in die twintig jaar toch wel heel wat eh, ja. Ja, eh, markante namen langs hebben zien komen. We hebben, we hebben bijvoorbeeld Wiebe Sooyari gehad in samenwerking met Sikri Park Zandvoort. We hebben Janine Jansen gehad in samenwerking met de Lions Club. Ja. Emmy eh, Verheij, Maarten Koningsberger. De, we hebben echt uh, ja. Ja, toch wel wat op ons naam staan hoor in ja, die uh, ja. twintig jaar. Ja, leuk. Ja. Maar we gaan nog even... Ik zal nog even zeggen verder wat wij in het eerste uur nog oh, even ja, doen. Oh ja, ja, ja, ja, nee, ja, ja, nee, dat is geen probleem. Uh, het proeflokaal Brechtje... Uh, die op de zeeweg zit in de Bloemen aan Zee... stelt zich voor. Ik ken het niet, maar we ja, horen van... ik ben van... een keer geweest. Okay. Heel erg lekker. Kijk, Arnold Zand, uh, Zandstra die gaat ons alles over vertellen. En wij sluiten het eerste uur af met... Ja, ook wel een heel belangrijk onderwerp. De dinsdagmarkt in Noord, die moet blijven. Daar is heel ja, wat gedoe ja. over. Uh, Petitie is aangeboden aan de burgemeester. En we hebben uh, Freya den Boer, die dat gedaan heeft. En we hebben de initiatiefnemers van deze ZAMT-markt. Uh, dus ik vind het een Tasty Corner, ja. uh, uh, uh, Islam Sapen, als ik het goed uitspreek. Die komen en misschien nog meer mensen gaan daarover vertellen. Wat, ja. Hoe nu verder? Ja. ja, ik zou het heel jammer vinden als die weggaan. Ik denk heel veel Want die mensen. Want ik woon ook in Noord. Hè? Ja, en, uh, Vandaar, hè? Ja. ja. ja. ja. ja. Oké, okay, dan gaan we boodschappen doen. En dan, Roy, wat gaan wij tweede uur doen? In de tweede uur gaan we een heleboel andere interessante dingen doen, uh, we gaan het hebben over uh, de erfpachters. Uh, nee, nee, nee. Hoe nee, moeders dat vervallen. Nee. We gaan eerst naar, na het journaal gaan we het hebben over de reacties op de uitbreiding van de jaar rond paviljoens. Uh, daarna gaan we het hebben over het filmdorp Zandvoort in de film Troebel. En ja, dan gaan de voetjes van de vloer dansen voor ouderen. Kijk. Oké. Okay leuk. Nou, en dan van dansen gaan we naar uh, concert. Ja. Toos. We gaan ja, nou, verder. Muziek, want zonder muziek kan je, nou, je kan wel dansen zonder muziek. Maar met muziek, muziek is dat altijd ja, mooi. Ja. Ja, ja, we hebben morgen het openingsconcert met het Heemstijds Philharmonisch Orkest. Alweer voor de twaalfde keer, geloof ik, komen zij standaard het openingsconcert uh, voor ons verzorgen. Ze horen erbij, hè? Ze horen er helemaal bij, ja. We hebben een aantal van die uh, punten uh, door het jaar heen, die ja. uh, wat standaard zijn. Dus Prinses Christina concours met de laureaten die afzet ja, komen, ja. het symfonieorkest Haarlem. en uh ja, de, ze spelen een aantal stukken. Een <coughs> stuk van Engelbert Humpedink, en Niet te verwarren met de Engelbert Humperding oh. de zanger. Maar dit is een componist uit Duitsland. En uh, die gaat het, uh, ze gaan het voorspel spelen van Hans en Grietje. Oh. Hansel oh, en Hans Grietje. Ja, ja. En uh, dan hebben we Joachim Rodrigo. En dat is het Concerto de Arangues. Voor gitaar en orkest. En... Uh, op de gitaar is uh, Sander van Willigenburg... Die uh, dat gaat begeleiden. Die begeleidt het orkest. Of het orkest begeleidt Sander. Dat, ja, ja, dat ja. is uh, kip in het ja. ei. Maar in ieder geval. Dat is, ja, is weer iets wat heel een heel, heel anders. He? Ja. Ja, ja. ja, Met gitaar is mooi. En dan hebben we na de pauze. Edward Krieg met de Noorse dansen. En uh, tot slot. Heel vrolijk Leonard Bernstein. Met symphonic ja. dances. Ah. Van de West Side Story. Ja. Nou. Dus het wordt een heel fijn. Vrolijk. Dansend programma, denk ik. Ja. Leuk. Leuk, ja. uh, leuk uh, repertoire inderdaad. Uh. Ja. Dus weer, we hebben gekozen. weer gewoon in overleg dan Altijd ja. met de dirigent. Ja. Ja. Even iets heel handigs. Soms heb ik mijn voorkeur. En dan wordt daar ook naar geluisterd. Maar dit keer zei ik. Nou, ga komen zij zelf met, met hun met, met een, met een Ze programma? Ze komen met voorstellen altijd. Oké. Okay, en dan overleg die, die optreden. Die komen met een voorstel. We kijken naar of het niet te zwaar is. Of ja. he, dat het wel een beetje past. Bij, uh, als genre. Bij de smaak van ons publiek. Ja. Want dan willen we ook. Een beetje rekening mee houden. En uh, dat doen we dan in overleg. Of we zeggen van nou, dat is misschien te zwaar of te kort, we doen er nog wat bij. Uh, ja, Want dat, ja, ja, ja. uh, dat wil we toch wel twee uur vol maken. Ja. Zo. Uh, maar nou. meestal zijn de, degenen die komen, we hebben ook wel van tevoren al contact mee. Dus die weten wel wat. Uh, ja, wat ze op het programma moeten zetten. Nou zal wel, ja. Nou ja, volle bak zal het wel worden, denk ik. Ik hoop het, ja, ja ik hoop het. het. Ja. Nou, voor de luisteraars die misschien nog op het laatste moment er naartoe willen, uh, waar is het dan wat kostelijk? Het is in de protestantse kerk op het kerkplein en het concert begint om drie uur. Om half drie gaat de kerk open, je hoeft niet van tevoren te reserveren. Zorg dat je op tijd bent, dan is er wel een plek. Dus, uh, en het kost slechts 5 euro. En Joop van Nes zegt dan altijd heel mooi... en daarvoor krijg je ook het programma boekje. Dus ja, ja, het is toch ook geen, geen geld? Toch? Ja, nou we hebben even over gedacht... om het iets omhoog te gooien ja. vanwege de BTW. Ja, Maar... Ja, ja, dat, dat is dan misschien een euro of een paar dubbeltjes. Dan denk ik, nou ja. Dat is ook niet scherig, ja, als we er echt helemaal niet meer uitkomen, dan uh, kan trekken het we aan de bel. Nog. En dan uh, ja, maar, kan het altijd nog. Dus alle redenen voor de mensen die uh, nog niets te doen hebben, het is morgen toch fris in, uh, in Zandvoort? Ja, het is mooi lekker weer. Dus dan kon je lekker wandelen naar de kerk. En dan uh, wandel je weer lekker terug daarna. Ja, ja. Dat is dus, leuk. Uh, ja, ja. Ja. Toos. En Van harte welkom. Ja, Toos, verder. Wat komt er verder nog? Hebben nou, we hebben nog we iets volgende leuks? maand Jaap Stork. Die ja. is twee jaar geleden ook geweest en dat ja. was echt een succes. En verhalend maakt hij muziek. Hij vertelt daarbij. En het gaat om oude muziek naar nieuwe muziek. Dat, dat, dat is het thema eigenlijk. Wat die, uh, van oud naar nieuw. En dat betekent niet van het oude jaar naar het nieuwe jaar. Maar <lacht> oude muziek naar nieuwe muziek. En daar legt hij heel veel bij uit. En dat, dat wordt heel erg uh, geapprecieerd door de mensen. En ja, ja. Uh, maart hebben we... Um, 17 maart zie ik hier het koorconcert. Oh ja, met het uh, opera uit Almere, oh. toch? Nee, oh, nee, het kathedrale-koor uit Haarlem. Ja, ja, Capello uh, Pilarum, Pilarium. nee, dat is het kathedrale-koor van de, van de BAVO. Oh, echt waar? Ja, ja, en ja, dat is, uh, en er zijn twee, uh, twee groepen, er is een solistengroep, en er is een, een koorgroep, en uh, de koorgroep hebben wij, uh, en de solistengroep, die komt ook. Bijzonder? Dus dat, ja, dat is heel bijzonder, want ze hebben het altijd zo ongelooflijk druk. Ja. Dus uh, we zijn al een paar jaar weer aan het aasen dat ze weer eens een keer komen. En dat is dan ook heel, ja, heel mooi. Ze zijn in het toog. En, uh, ja, dat leuk, is prachtig. Leuk, ja. En dan hebben we, dat misschien ook wel even fijn om te zeggen, in april een Ma Martin Oei. Hij zou eigenlijk met, met uh, Daniel Weinberg ja. komen. Maar die is helaas ziek. Ach, dus ja. die, uh, die heeft kanker en die, ja, die kan het niet aan. Nee. Dus uh, Martin komt alleen. Oké. Okay. Dus ja, Martin kan dan. het ook heel goed alleen. Ja, jawel. Ja, wel. De film, ja. jawel, daarom. Dus ja. dat, uh, nou, daar dat hebben we alle vertrouwen ja. in. Nou, leuk. leuk ja. Leuke vooruitzichten ja. weer. Uh, ja. Ja. En wil ik je vragen, uh, hoe is 2018 gegaan financieel eigenlijk? Hebben jullie dat kunnen. Uh, nou, kunnen... ik heb het zijn is nog niet klaar. De, zo snel ben ik, maar ook weer niet. Ik heb pas zoveel werk van. Dus, uh, nee, die, die, maar goed. Ja, we moeten toch altijd wat inleveren. En uh, vaak is het zo. Dat we, als we van de grote productie wat overhouden. Dan ja. kunnen we daar dat een tekort wat mee. mee ja. uh, maar dat mee. was nu dit afgelopen jaar een beetje moeilijk. Hè? Het, uh, ja. ja. De grote productie was een beetje een tegenvaller. Kan je wel stellen. Ja. Ja. Ik hoop dat het dit jaar beter gaat. Dan hebben we de te staan nou, weer. Zal met het kerstconcert. Dus, dat ja. dat ja. moet dan wel weer een volle bak worden. Ja, maar en subsidie hebben jullie ook nog wel, hè? Hm? Subsidie? Ja, ja, ja. We hebben van de gemeente uh, ja. Zandvoort krijgen we... Ja, godzijdank. Anders dan, uh, dan konden we wel nee. stoppen. Ja. En onze vrienden en donateurs ja, natuurlijk. natuurlijk ja. He, die ja. vlak die niet ja. uit. Want dat ja. is ook uh, Want iedereen ook heel kan fijn. donateur worden, hè? Vrienden, hè? Want, want ja, vertel eens wat je... Vriend, wat je, vriend wat je... dan betaal je minimaal 100 euro per jaar. Ja. En dan heb je ook wel iets aan privileges. Je krijgt een gereserveerde plek ja. voor mij. Ik en weet het, ja. uh, je krijgt korting op de productie. Kijk, ja. er, moet, er moet verschil zijn. Ja, en ben je donateur, dan betaal je minimaal 20 euro per jaar. Okay, Die ja. zijn ons net zo lief als de vrienden hoor, maar ja. ik vind wel dat er ergens moet er dus een klein onderscheid moet zijn. Ja, en als zo, je vriend ja. bent, dan ja. heb je ook iets, uh, ja. iets meer. Ja. Iets, iets bijzonders. Maar, iets, maar hoe, hoe kun je dat worden? Hoe, hoe moet uh, je dat nou, doen? Nou, kan je via de website. Ja, en, en dat is uh, www.classicconcerts.nl? Ja. Dat daar ons, kun je daar zie je alles op, daar vind je de jaaragenda, daar vind je per concert wat er, okay. dus de eerstvolgende kerkpleinconcert uh, vind je daar ook uh, alle informatie over. Ja. Uh, je vindt de informatie over uh, de vrienden en uh, ja. hoe je vriend of donateur kan worden. Okay. En anders, morgen bij het, uh, ik heb altijd de inschrijfformulier bij me en als mensen morgen komen, dan kunnen ze het morgen aan mij okay. vragen. Ja, hartstikke ja. goed. goed. Ja, dus kunnen morgen ter plekke vriend worden of sponsor? Ja, ja. ja. ja, ja. Oh dat ja, te... ja, zeer ja. welkom. Kan, zeer welkom. Je kan niet zonder, hè? denk ik ook. Hè? Nee, je kan dat ook niet zonder. Nee, het is echt, uh, je, je, ja. Ik bedoel, het kost allemaal een hoop geld. En wil je het een beetje betaalbaar maken, juist voor de mensen met een kleine portemonnee? Wat wij dus eigenlijk ja, altijd al als doelstelling hadden. We ja. hebben het eerste jaren gratis gedaan, maar ja. dat, dat kan gewoon niet meer. Ja, dan moet je ergens wel uit een andere hoekje je financiën zien te vinden. Want, uh, en dan ben ik wel, moet ik zeggen, een, een, een, ja, een zuinige penningmeester. Ik zit wel heel nee. erg op de centen. dus nou, dat is niet verkeerd. Uh, nee, dat is ook helemaal niet verkeerd. Want anders wek je het ook niet. Nee. Dan, uh, bedoel, we geven niet zomaar klakkeloos uh, het geld uit. We nee. kijken wel heel erg. En we onderhandelen ook soms ja. met ja, mensen die zich aanbieden van uh, gewoon nog wij nu een serie. Ja, en als het dan te duur is. Dan zeggen we, ja, sorry, maar dat, dat gaat ver boven ons budget. En, en dan zijn soms ook wel mensen bereid om ja, toch, wel, ja. toch een stapje terug te doen. Ja, ja, ja. ja nou, dat ja. is wel mooi. Ja, ja want als je zo zag die Dijnen-Joe Weinberg vorig jaar met Martin Oei. Ja. Nou ja, dan vragen wij dan een bedrag. Hij vraagt een bedrag. Dat ja. kunnen wij niet betalen. Nee, nee, Dat vraagt hij ook als hij in het concertgebouw optreedt. Ja. Maar als wij dan zeggen van ja, en dan vraagt hij wel zijn impresariaat, vraagt dan wat is dan jullie budget? En dan zeggen we van nou dat is het uiterste. En dan zeggen Dacht hij, nou, ik heb een warm hart voor een klein uh, concertpodia. En uh, ja. dat, dat, dat doe ik oh, voor die prijs. Oh, wel, nou ja, en ja, dan mooi. kan je ook grote namen binnen. Ja, want jullie hebben wel hele grote namen. op het Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Ja. Dus, maar goed, wat ik ook zei. Zoals van zo Wibi Zoujari. Wat dan in samenwerking ging met Park Zandvoort. Dat is geweldig. Ik bedoel, ja. die, die hebben de kosten van hem betaald. Ja. Nou, dat scheelt ons zo ongelooflijk veel geld. Ja, leuk. En je haalt wel iemand naar binnen natuurlijk. Ja. En hetzelfde met Janine Jansen toen. Ja. Met, ja, met de Lions Club. Ja. Ja. Ja, dat is echt... Uh, maar jullie goed. hebben ook een naam wel. Jullie zijn toch ook wel behoorlijk bekend? Ja, ja. Ik heb zelf altijd gezegd... ik wil net zo bekend worden als de Prinsengracht concerten. Nou, Maar Kijk. dat denk ik niet. Ik denk dat ik, nou, dat, ik, denk er, dat dat ik die end. droom maar een keer nou, <laughs> moet vergeten. Ik zou het gewoon vasthouden. Want ja, je, nou, ik droom ook wel niet, door hoor. Als je al Waarom deze namen niet? ziet, dat is het concertgebouwniveau. Ja, dat is ook. Dat is daarom zo bijzonder voor zo'n klein dorp. Ja, Ja, dat is ook zo. En, en, en juist daarom, omdat het ook dan de toegangsprijs, dat we die zo laag houden. Ja. Weet je, dat is dan toch... Uh, kijk, er zijn heel veel mensen met een, een kleine portemonnee die niet ja. naar het concertgebouw kunnen. Nee. En die niet uh, naar uh, zo'n naam kunnen, nee, nee. He, van een doen. artiest ja. of een, een muzikus die daar uh, een optreden voor zorgt. Maar die kunnen dat wel bij mij. Ik denk dat de man van de stoelen mij uh, nu belt. Oh. Zijn er dus geen stoelen genoeg? Oh. Ja, de stoelen wordt oh. orkest. Nou, Mag het zo... heen? Nee, ga maar ja, ja, ja, ga maar. ja hoor, dames en heren, ja. is echt een het fantastische is gewoon, live dit is een live uitzending. Dit dus dat maakt toch wel niet ja, uit. de, uh, de kosteres is in de kerk. Kijk, Kijk, de de, de, iedereen weet, weet nu wat, wat er... Ja, en de kleine... In de, in de kleine kerk, ja. En de kostenres is nu aanwezig. Oké, okay, dankjewel. Het kan allemaal. Ja. Ja, want het orkest bestaat uit 60 man. En die moeten toch wel zingen, zitten? Ja. ja. Dus de stoelen zijn oh, nu. Nou, kijk, dat Worden is ook geregeld. Ja. Nou, we hebben één minuut op ongevallen, dan zijn we aan het einde van onze tijd. Nou, mooi. Nou, dat is toch mooi? Ja. Ja. Nou, dankjewel, Toos. Graag gedaan eh, voor ook. je informatie. Dus morgen. Eh, Ha, eh, drie uur, protestantse kerk. Half drie gaat de kerk open. Kerk. Half kerk vijf open. uur entree. Je geen kussentje mee, mee te nemen. Want, want het was prima stoelen. stoelen is Geen dus, probleem. Van harte welkom. Nou, okay. Ik ga er morgen bij zijn. Goed, Absoluut. Dankjewel Toos. Nou, tot de volgende Dag. keer. you keep that face out for perduti che cambiano strada se li saluti storie che non fanno rumore come una stanza chiusa a storie che narrano un futuro più colorito se la una donna che non c'è più en se ne va un uomo die che nessuno ascolterà per tutti quelli così come noi, senza trioli e grossi story di tutti giorni ik weet niet of dat goed is uitgesproken van Ricardo Fokli en aangeschoven is nu uh, uh, Arnold Zandstra van Proeflokaal Brechtje, Prooflokaal Brechtje. Ja, je zegt het al en vertel eens waar is Proeflokaal Brechtje proef ook al uh, brekjes gevestigd in de zeeweg 98 uh, in Bloemendaal en Zee eigenlijk het ja. eindpuntje van uh, Zandvoort. Is dat waar de bus, de bus Ja, uh, klopt. Daar? De bushalte, ja. En is dat dat eerste, eerste ja, gebouw? Het, is naast het grote, van... hoge, ja, markante pand. Met, uh, met die, de, ja, die, daar okay, zit we oh, onderop gevestigd. En, oh, daar uh, ziet jullie. Oké, okay, ja. Ja, ja, ja, ja, Met ons restaurant, dus. Uh, ja, en wat is een proeflokaal? Ja, Proevecouw-Bregje uh, is een franchiseformule. In Nederland 23 restaurants. En uh, ja, in Bloemendaal en Zee waren wij nummer 22. Oké. Okay. Wij hebben dan een drie gangen menu. Uh, maandag tot en met donderdag voor 14,50. Vrijdag tot en met zondag uh, voor 16,50. Ja, en met allerlei uh, verschillende soorten volgerechten, hoofdgerechten. Is dat standaard metmers. of heb je verschillende? Nou, wissel je ook? Twee keer per jaar wisselen we van menukaart. Wat leuk. Uh, ja, dat is een beetje het programma wat je volgt op zo'n avond. Ja ik kende het helemaal niet jij wel hè Roy jij bent er een Brigitte gegeten en ja. is een, inmiddels uh, ja, een groot gedeelte van de Sandvoorters van vast gasten bij mij dus daar oh, ben ik ja? heel blij mee en ja, wat leuk. Uh, ja, er is altijd wel een klik geweest dus uh, ja. dat is heel leuk dus, uh, ja. Ja. ja en het is heel leuk dat je voor nou bijvoorbeeld eigenlijk geld, zeggen, een hè? hele verrassende ja. reis een hele leuke menu uh, voor hoofd en nagerecht ja. klopt ja, ja. En uh, ja, daar maak je een keuze uit en uh, ja, wij willen een goede servicekwaliteit uh, bieden tegen een uh, ja, ja, atoma lage prijs en, uh, ja, en met, en een... met een, jong, een jong team van medewerkers ja, ja. en uh, ja, dat, uh, dat is wat wij elke doen. En jij bent franchise-nemer van, ja, ik van ben dit? Ja, franchise dus okay. ik uh, je moet mijn eigen broekzak ophouden hier uh, okay. in de vestiging in -Zee. Ja. ja En verder uh, ja, het voordeel van de franchise zelf is dan dat je gebruik maakt van de menu en drankkaart van de franchise, ja. Ja. dus uh, ja, het heeft zijn voor- en nadelen. Ja, en, ja, met name in de zomermaanden, als de vakantiegangers en de campings open zijn, ja, is het druk. erg druk, zeker ja. met de grote terrassen die ja. wij hebben. Ja. Ja. Ja. Ja. En nu ja. in de winter is het gezellig druk en ja, heel veel bekende gasten inmiddels uit Zandvoort, Bloemendaal en ook dus, ja en is dat nou juist die franchise-formule dat jullie gezamenlijk inkopen? Dat je daarom die goede prijzen voor ah, zo'n mooie producten kan aanbieden? Dat is natuurlijk uh, ja. Ja, wat erachter zit, natuurlijk. Ja. Ja. Uh, We kopen met z'n allen gezamenlijk in. Waardoor, uh, ja. En uh, om het heel simpel te houden, ja, nemen wij genoeg uh, met een hamburger onderaan een streep in plaats van een biefstuk. Nou, je mag toch niet meer zo flauw. vlees eten, heb ik gehoord. Maar twee keer in de week mag je vlees ja, eten. Precies, uh, we hebben ook vegetarische ja, ja. Vlees eten, ja. Ik hou me niet aan dat advies, hoor. Want ja. hoeft niet, is Het niet, vlees hoor. op de kaart zo lekker. En ze ja. hebben overigens ook vis en gevogelte. En, ja, nou, en ja van alles wat. Ja. Ja, en per, uh, per 1 maand gaan we dan weer 7 dagen per week ook lunch draaien. Dus dan zijn we ja, vanaf s morgens uh, 10 uur open voor koffie. Uh, vers appeltaart. Uh, gaan we de lunch in. Ja. En dan uh, later, uh, volgt het uh, diner. Dus. Ja. En, en heb en je nu, veel werknemers? Ja, we hebben veel werknemers, veel scholieren ook, uh, studenten die uh, een, een bijbaantje zoeken. Dus uh, vaak twee of drie avondjes per week ja. werken. Ja, en uh, ja, dus nu ook, ja, we zoeken nog steeds medewerkers ook weer voor het nieuwe seizoen. Dus, ja, uh, dat ja. zag ik. Je, je zoekt veel mensen, hè? Ja, dacht ik, ja. Ja. En, ja, vraag zeg maar. Ja, wat je, dus je nodig er hebben. mensen zijn die denken van, nou, het lijkt mij leuk om uh, ja, bij Proef te komen werken. Ja, die zijn uh, van harte welkom. En uh, kijk even op de site en uh, ja, stuur mij een mailtje. En, uh, dan, uh, ja, maken we kennis met elkaar. En wat hoe is dus hoe is jouw de site? Uh... Uh, ww.proeflokaalbergje.nl okay, nou, ja. dan staan alle vestigingen erop en dan kan je doorklikken naar Bloemendaal aan zee. Ja. Een brechtje met een G. Dus met G, G, ja, een met, een G. met G. Ja, brechtje met een G. Ja, nou een uh, zieke Brechtje. we <laughs> ja, zijn laagdrempelig, dus uh, ja, we hebben mensen met uh, veel ervaring, we hebben ook mensen met wat ervaring. En sommigen hebben helemaal geen ervaring en dat geeft eigenlijk helemaal niets. Want uh, die leren wij het vak gewoon. En uh, okay, ja, ja. door de uh, ja, relatief lage prijzen wordt dat ook door de gasten wel redelijk geaccepteerd. En uh, ja, is het leuk om te zien dat die mensen ook uh, ja, de groei doormaken binnen het bedrijf. En, uh, ja, dat is een leuke samenwerking. En tot hoe laat zijn jullie open? Want de studenten moeten natuurlijk op tijd naar huis vanuit ja. Bloemendaal. Ja, uh, ja, bloemen. ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Kijk, Als Ik zeg altijd, uh, we snopen tot de laatste gas weg is. Uh, maar wij houden met elke leeftijdscategorie en uh, iedereen zoveel mogelijk uh, ja, hun mensen uh, rekening. Dus uh, mocht er iemand een, uh, op school een tentamen hebben of uh, ja. Uh, ja. een bus die om uh, één keer per uur gaat. Ja, dan ben ik uh, altijd uh, bereid om daarin mee te denken. En dan maakt iemand anders de, uh, ja, de, de shift af, zeg maar. En dan... Uh, oh, dat is dus dat ja, gaat eigenlijk ja. in onderling overleg ja. en dat uh, gaat goed dus. Maar ook voor de gasten, uh, wat is dat, zeg maar de laatste tijdstip dat je kan eten? Sommige restaurants uh, hebben ze, de, nou, de keuken kijk, gaat dicht om 9 uur, andere gaat om ja, 8 uur. Kijk onze keuken, ja dat wisselt dat en uh, kijk, uh, soms dan uh, uh, is het heel rustig en dan uh, ja, sluit de keuken om 8 uur. Maar normaal gesproken in het zomerseizoen ja, zit er eigenlijk geen eindtijd aan en uh, komen er ook mensen. We hebben veel Duits en Engelse gasten ook, ja, die eten ja. laat en ja, dan uh, ja, ja, sluit de keuken wanneer iedereen klaar is. en uh, Dat is vaak uh, dat 9 uur de laatste gasten binnenkomen. Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Okay. Dus ja, ja, ja. Zo'n 9 uur, half tien is ongeveer de uitzicht. Ja, dat ga uh, de... ik uh, wel. Ja. Ja. Ja. Ja. Anders ja. wordt het uh, nachtwerk. Uh, ja, het ja, ja. is ook niet de bedoeling natuurlijk. Nee. En hoe, lang, hoe lang zit je al bij uh, de Nou, we zijn uh, vorig jaar in januari de sleutel gekregen. En na uh, oh, een grondige verbouwing zijn we 28 maart geopend. Dus uh, ja, we hebben bijna het uh, jaar rond hebben nu gehad. Dus okay, uh, we ja, gaan ja. ons tweede seizoen uh, gaan we ja. zo meteen in. Leuk. Ja. En, en kom je uit de horeca? Nou, ik, uh, ja, ja, dan moeten jullie niet gaan lachen, maar ik heb hiervoor 18,5 jaar in bankwezen gewerkt. Nou kijk. En uh, daar had ik alleen maar horeca klanten. En uh, ja, ja, zo ben ik in aanraking waar, ja? gekomen, ook met een uh, proef elkaar brechtje. En uh, ja, dacht ik, net als jullie eigenlijk, van, ja, hoe kan je nou toch een boterham uh, verdienen met deze prijs? Uh, zo is het van het een naar het ander gekomen en uh, heb ik uiteindelijk mijn baan opgezegd uh, bij de Rabobank. Nou, dat en, is wel uh, heel wat, hè? Ja, ja. dus uh, en ben ik het avontuur aangegaan en uh, nou, dat uh, bevalt erg goed, ja. dus... Uh, ja. ja het is heel, het is ja. heel anders hè? Ja. ja Dat klopt, ja. De... Het is een kantoor, een kantoorbaan en dan naar... Een... Ja, nou, kijk, daar had ik klanten en gasten en die moeten vermaakt en uh, naar een wens ja, ja. Uh, ja, goed geholpen worden. Dus ja. dat, is, dat is niet anders. En Was rest... het een wens van je eigenlijk, uh, van vroeger misschien? Nou ja, dat trok mij altijd wel, dus, ja. uh, dus het zat toch al in mijn bloed, denk ik. Dus, uh, ja. Heb je in de zomer wel ook vakantiebaantjes gehad Ja, in dat heb ik vroeger wel, ook wel gehad ja. en ja. daarna diverse stages gelopen bij andere proeverkoudbrechtjes in het land. Er ja, oh, zijn ja. er meer, dus daar kan je een mooie voordeel uit halen. Dan krijg je een opleiding ook. Ja, een zeg maar. uh, Ga je meekijken mee en meelopen uh, ja. en uh, ja, zo rol je erin eigenlijk. Ja. Leuk. Dus uh, ja, dat is een beetje hoe het uh, allemaal gelopen is het afgelopen jaar. Nou, bijzonder spannend. Ik de vind... site staat nog als nieuw. Dus, uh, ja. Nog ja, ja, ja. ja, dat komt eraf, maar ik vind het eigenlijk wel mooi staan. Het valt wel lekker op, dus ik denk laten we het er nog even op staan. Dus, uh, ja, ja, leuk. Dat ja. Ja, is goede marketing. Ja, en toch? je kan altijd nog naar een andere uh, uh, filiaal eventueel klopt, klopt. als je dat uh, ja. wilt, toch? Ja. Ja, in, in, de, ja in, dit, in dit gebied of in Noord-Holland eigenlijk Alkmaar, Bijnsdorp ja, en verder in veel steden. Is het alleen Noord-Holland? Het... Nee, het zit door heel Nederland. Door heel Nederland, uh, oké. Okay. Ja, en ja, veel steden. Uh, nou, okay. ja, ik zou dan toch even op de site kijken waar, je, uh, waar ze allemaal gevestigd zitten. Ja, maar, uh, ja. ja klopt. En leuk, de, de hoor, Drankjes. Ja. Euh, heb je ook daar iets speciaals in? Want je hebt een heel prachtig menu voor een mooie prijs. Nee, ja, drankjes hebben we gewoon. Uh, ja, we hebben ons eigen huismerk bier. Uh, Biertje van de tap. Uh, lekker glaasje wijn. Uh, jullie ja. hebben een uh, eigen huismerk bier? Nee, we hebben gewoon van brand. Hebben we de, ah, dat is jullie huismerk. Oké. Ja, ja, okay, ja, ja. Uh, ja diverse. Dat echt je bier, dacht jij? Ja, ja, ja, natuurlijk ook. Nee, nee, Zoveel zijn we nog niet, maar wie weet wat er nog allemaal gaat komen. Ja, maar, dat kan uh, natuurlijk. Ja. Ja, leuk. Ja. Ja, dus zo Mooi mooie uh, overhemd ook aan het brechtje. Ja, zeker. We ja, lopen ja. er altijd uh, netjes bij bij brechtje. Dus, uh, ja, ja. ja. Nou, leuk hoor. Proeflokaal. Nou, ik ben heel erg... Uh, ja... Ja, eigenlijk moeten we daar binnenkort maar eens gaan eten. Ja, ja. ja, ja. ja jullie zijn van harte welkom, hartstikke ja, leuk. Dus, ja. En ja, reserveren kan veel. En het is een prima plek ook, hè? ook om Zeker weten. Om te en komen. Ja, en, ook. en ja, nu ook uh, voor de mensen hier uit de buurt. Fietsers, ja, fietsers, Veel uh, fietsers, maar ook het parkeren en, en, nu is uh, aantrekkelijker dan in de ja. zomermaanden natuurlijk. Ja. En, ja. Ja, de bus stopt voor de deur, dus er ja. heb ook heel veel mensen die uh, met de bus komen. En, uh, ja. Ja. Ja. Dus, uh, je kan heen wandelen en terug met de bus. Precies, die zijn er. ja je laat je rijden. Ja, ook met de ja. bus naar Haarlem toe zeg maar ja, de ja, andere kant klopt, helemaal ja nou, en veel mensen reserveren via onze site uh, gewoon via proevenkabrecht.nl. Ja, ja. ja en verder telefonisch of in deze periode ja, als je gewoon binnenkomt lopen dan is er eigenlijk altijd wel plek dus uh, ja ja dan is dan bracht je even met een drampje en dan ben je erna aan tafel precies toch ja, hoor absoluut ja, en een mooi terras hebben jullie ook uh, Ja, ja zomaar, zomers helemaal ja, ja. groot terras ja. en uh, ja dan is het toch ook wel met name de uh, oudere mensen weten ons te vinden, die ja. willen rollator later op rolstoel. Ja, die ja. kunnen niet zo goed meer op het strand komen, maar bij ons kunnen ze nog wel uh, lekker de zee zien en horen en voelen en ruiken. Ja, ja, dus, dat, is uh, ja dat is wel goed. Ja. Dus ja. Ja. ik heb inmiddels al een hele ja, grote groep uh, vaste gasten. Hebben jullie rolstoelen gasten. met van die grote banden ook of niet uh, van die? Nee, die gebied? hebben wij nog niet. Volgens mij zijn ze er wel in het gebied. Dus, uh, ja, want ze hebben ja. bij heel veel strandmaviljoen uh, ja. zijn ze hé. Ja, dat je... ja. En ik heb dan een invalide toilet en ja, dus iedereen is daar eigenlijk wel blij okay. mee dat, ja. Ja, dat het toegankelijk is. En, uh, ja. Ja. Ze kunnen ook dus, op het terras de zee zien. Ja, precies. En, uh, ja. Hartstikke leuk. Ja. Alle voorzieningen aanwezig. Ja. Ja, maar goed. Een ja. ja. uh, bericht is voor jong en oud. Het is echt ja. uh, een hele, dat hele dat leuke sfeer om binnen te komen. In, ja. Informeel, gezellig. Uh, en voor alle leeftijden. Voor kinderen geschikt. ook bedoel je voor ja. kinderen ja. ook speciaal. Ja, ja. ja hoor, leuk. kinderen zijn ook lekkere ja. dingen op elkaar te vinden. Ja. Ja. Absoluut. Ja. Nou, wat wil je verder nog kwijt? Nou ja, ik hoop natuurlijk dat <coughs> ieder hier, uh, die hier in Zandvoort en alle luisteraars die hier zijn... Uh, dat die een keer uh, nou ja, proef van Brechtje komen bezoeken en uh, het gaan ervaren. Uh, ja, en verder, mochten er mensen zijn of uh, ja, mensen die een baan zoeken... Ja, ja. neem vooral contact met mij op en uh, ja. Ja, dan laten we met elkaar in gesprek gaan... om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ja, ja. ja want het seizoen gaat toch weer, weer beginnen, seizoen, hè? Weer, ja, precies. Ja, ja, we ja, moeten ja. nu gaan voorbereiden voor het seizoen dat ja. er weer aankomt. En, ja. Uh, ja, dus... Uh, ja. Ik heb altijd mensen ja, nodig. Want dus. je bent natuurlijk het hele jaar ben je open. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja. ja, 364 dagen okay. per jaar zijn wij geopend. Dus. Ja. Ja. Ja. Fantastisch. Nou, dus, ja. nou dat uh, klinkt lekker. Het is uh, nog iets te vroeg voor mij voor de lunch. Maar uh, binnenkort ga ik het ja, ja, eens ja. proberen weer. Hartstikke leuk. Dankjewel. Ja, ik vond Dankjewel het, uh, leuk ja. Om hier ja. in de uitzending te zijn. Ja, natuurlijk. En, uh, ja. Nog heel veel succes. Ja. Jij ook? Bedankt. Bedankt, ook bedankt. Dan gaan we gaan weer genieten van de muziek. We zijn weer terug in de lucht uh, na deze prachtige muziek van het Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen The Rain? Nou, ja, vandaag uh, niet. Vandaag niet. En het dreigde even te gaan regenen in Zandvoort Noord waar de markt weggespoeld zou worden. Maar er zijn mensen hier die daar een stokje van het steken zijn. Uh, Goedemorgen dames. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, wie zit er tegenover ons? Ik ben Theresa Mok. Uh, ik heb uh, de start van de markt meegemaakt. En dit is Freya den Boer. is Freya den Boer. En, uh... Beetje dichterbij je, Freya. En wij zijn dus met z'n vijven begonnen om die markt op te zetten. Ja. Onder andere Roy is erbij ja. ja. geweest. Ja, die net ook hier binnen is gekomen ja. en zo ja. Al, ja. ja. Een mooi initiatief. Ja. Hè? Hartstikke goed. Ja. Iedereen vindt het leuk. Ja. En waarom moet hij weg? Ja, waarom moet hij weg? Uh, die uh, <coughs> markt in het centrum... Ja, op woensdag? Die woensdagmarkt. Ja, die hebben dus bezwaren tegen... omdat hun inkomsten achteruit zijn gegaan. Zeggen ze. En ik hoor verschillende verhalen, want... Het, Eén zegt van, het is helemaal niet waar. Ik verdien niet minder. En dan hoor je weer andere verhalen. Dus, uh... Nou, er zijn, uh, het is niet alleen concurrentie. Ik heb die meneer gesproken van de markt mm -hmm. uit het centrum. De woordvoerder? Uh, de woordvoerder, is, ja. Rob. Ja, ja. En uh, hij heeft uitgelegd waardoor normaal gesproken... als er een markt bijkomt... en dit is natuurlijk een heel klein dorp... dus echt gebruikelijk is het niet... Nee. Uh, dat vond hij heel typisch, dat er zo'n markt bij kwam. En wij hebben gezegd, van die markt is daar voor mensen gekomen... die normaal niet naar het dorp kunnen komen. Nee. De busverbinding is heel slecht, hè? dus ja. als je al een, een rollator hebt... of wat dan ook, dan is het een probleem om naar het dorp te komen. Er wonen veel mensen uit Nieuw Unicum. Uh, dus de vraag was, was behoorlijk groot in Noord... En er wordt er, natuurlijk... Ja, Noord is een beetje een vergeten gebied. Maar er wonen wel heel veel mensen. Heel veel mensen. En ja. heel veel oudere mensen ja. Ja. ook. Ja. Dus die zijn er enorm blij mee. Ja. En uh, nou, zaak is nu dat er ges gesproken wordt met de twee groepen... Uh, om daar even op een leuke, elegante manier uit te komen. En heeft de gemeente hierin dan ook een, een, een stem? Ja, de gemeente ja. burgemeester gaat het... Ja. Uh, gaat daar uh, een belangrijke rol in voeren. Ja. Okay, ja. Want die, is ook, die vindt ook dat het dat het moet ja, zijn. Hè? Die, ja. was, die is ja. voor, hè? Ja, die was heel erg voor. De... Ja. En in Noord gebeurt dus helemaal niets. Alles wat er gebeurt, het is hier in het centrum. Ja. En wij hebben daar zoveel oudere mensen. En mensen met een beperking. Die zijn er zo blij mee. Al die reacties die je dan ja, krijgt van ja. ze... Er komt bijvoorbeeld een oudere dame met een rollator naar me toe. Die zegt, ik kan eindelijk zelf mijn haring halen. Ja. Ze zegt, want ik kom niet naar de boulevard. Ik ben afhankelijk van mijn kinderen. Die vrouw was zo blij daarmee. En je hebt alleen maar positieve reacties. Ook van mensen met een beperking. Die blij zijn dat ze eindelijk naar de markt kunnen. En er is gebeurt ook heel veel. Ja, het is een ja. hele prettige sfeer. En het is een kleinschalig, ja. kleinschalig marktje. Ja. Het, is, het is echt niet heel groot, maar nee. wel heel gezellig. Nee, want er staan in principe geen uh, uh, kramen die nou echt concurrerend werken nee. in een dorp. Nee. Als je ziet wat er op deze markt staat, staan drie visstallen. Ja. Er staat een kaaskraam. Uh, ja. ja. Tromp zit op de, ja. op de hoek. Ja. Er staat een dierenkraam. Ja. Je hebt een dus dat beconcureert elkaar nee, ook niet. Nee. Uh, alleen, zij zeggen... wij zijn niet op de hoogte ervan gesteld. Niet officieel. Dat schijnt een soort uh, ongeschreven wet te zijn... in die wereld... Dat kan, nou ja. maar dat is niet bewust gedaan. Nee. En daar moet, even, daar moet even de kou moet uit even de lucht. Moet, uh, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat, dat moet kunnen, Zeker. Mij. Dat hopen ja. we, ja. Ja. Ja. ja. En ik denk ja. toch dat al die mensen, die, zeker in het, in het centrummarkt... die hebben in de zomer, want het is wel een klein dorp... maar met bijna heel 5 miljoen toeristen... Wel uh, heel is druk, het natuurlijk he? Ook ja. een heel groot ja. dorp. Uh. Ja, maar kijk, het moet niet zo zijn dat wij hier zitten ja. om de markt in het centrum af te kraken. Nee, maar het moet, moet naast elkaar kunnen ja, gewoon. Ja. Want ik weet bijvoorbeeld ook dingen van de markt. Dan praat je met Rob. Mm -hmm. En er kwam zelfs een mevrouw op de markt in Noord naar mij toe. Die zei mevrouw Mok, het is toch te gek voor woorden als je in het centrum je boodschappen doet. En gooien ze daar een stel handhavers uh, als een wolk over uh, in dat gebied om te bekeuren, dan denk ik... ja, dat is natuurlijk ook niet uh, uh, de bedoeling. Nee, hè? Dus nee. dat zie je, dat is ook een probleem. Uh, uh, en, en wij hebben geen last van die markt in het centrum. En dan denken wij, andersom moet dat ook niet zo zijn. Nee. nee en, en, en, de, en de ondernemers op de, op de, uh, de markt op dinsdag... Die, die vinden dat ook allemaal... en die krijgen natuurlijk ook allemaal... He, mensen die, die daar op de markt komen, die komen ook bij hen langs. Ja. He, bij de bloemen, bij de FOMA. Daar zitten uh, ja, de, de, de, de maparen. Ja, die Met doet omzijn. mee, ja, maar die, die de zijn de ook vormen. allemaal. Ja. Maar ja. er gebeurt nou. wel wat ineens. Ja. En dat is ja. leuk. En dat en is dat heeft leuk. Het, het heeft nooit nodig. Ja, absoluut. We hebben ja. geen postkantoor, we hebben geen niks. bank. Er is niks. Uh, nou, er hebben. is echt niks. Dus je moet voor alles moet je naar het dorp toe. Ja. Ja. Nou kunnen wij dat wel. Maar als je echt uh, ja, gehandicapt, of, of iets mankeert, of je bent oud. En ook het isolement waar ze uitkomen, ja, he, de ouderen. Ja, ja. ja, want zoals van de zomer, dan staat er een bank en een lange tafel. Ja. Nou, dan gaan ze eraan zitten met een bakje vis. Gezellig, hè? Ja, ja. Het is gewoon heel gezellig. Ja. Ja. En uh, ja, de maddenkooplaar zelf ook. He? Die ja. zijn zelf ook heel enthousiast. We hebben een groenteman die brengt de kist met mandarijnen naar pluspunt. Leuk, ja. De bakker die brengt de koek naar pluspunt. De, het is gewoon een heel ontspannen sfeertje. We hebben ook een website op Facebook. En daar staan die Marrakooplui ook op. En dan kan je zeggen, van uh, neem je nog inktvis mee uit de muiden? Ja, doen we wel. En dus dat is een hele conversatie in de rest van de week... Dan moeten jullie nog... Uh, Berliener Ik zeg maar, maar Nou, dan neemt, uh, het, oh, leuk. neemt het weer. Ja. Dus het is een heel gezellig uh, gedoe daar. Ja. Ja. De markt heeft eigenlijk een hele belangrijke sociale functie. He. Het is een sociale functie. Ja, ja. Absoluut. Absoluut. ja ook. Ja. Ja. Zeker ja, absoluut. weten. Zeker voor de oudere mensen. Het is een uitje voor ze. Ja. Ja. Het punt is ook... Wat we ook als grief hebben, is dat... De dinsdagmarkt is... En... Oh, ja. Dat is zo ge ontstaan omdat de meeste Marco Blui, hebben vaste standplaatsen. Ja. Ja. En er waren er maar een paar die op die dinsdag konden of op een woensdag. Woensdag was niet de bedoeling. Niet doen, ja. En uh, deze groep kon, kon dus dat, daardoor kwam die dinsdag eruit omdat die mensen toevallig allemaal konden staan. Is dat een andere groep die er op woensdag staat? Uh, in jaar. Ja, ja, ja, ja. andere. Ja, ja. Ja, ja. En deze mensen die bij ons staan... staan op zaterdag, op vrijdag... op andere markten, ja, die ja. willen niet eens. Nee. Want wij wilden dan ook proberen... om het op een andere dag... Ja, hè, om, ja mee, maar ja? daar staan ze natuurlijk ergens maar anders. Maar dan krijg je ja. weer geen markkooplui. Nou, dat kan oh. je dan weer via hun... Hebben hun gezegd van wij hebben dan een lijst. De marktcommissie heeft een lijst. Ja, daar ja, staan mensen op. Daar zitten wij niet op te wachten. Op telefoonhoesjes ja, nee, of... Nee, uh, nee, nee, nee. Maar nee het moet hey, natuurlijk ik wel denk, leuk zijn. Als ik heel eerlijk ben, denk ik toch niet dat de mensen uit het centrum zeggen van... Goh, omdat er op dinsdag een markt is in uh, Noord. Dat de mensen dan niet meer in het centrum boodschappen gaan. Nou, dus doen. er zullen drie mensen... Kijk, als je nou over de koppen kan lopen bij ons in Noord. Ja, op, dan zou ik zeggen, nou... Maar dat is ook niet aan de gang. Nee. Nee. Dit is heel kleinschalig. Ja. Ja, het zijn echte het de mensen uit, uit, de ja. uit de buurt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou. En, en misschien komen er drie uit het centrum. Dat weet ik niet. Nee. Maar ja. het zijn echte mensen uit daar. de buurt. Ja. Ja. Ja. Dus er zullen ja. ook nog steeds mensen zijn uit Noord die zeggen van ik heb dat en dat nodig. Zeker. En die gaan naar de markt. in het centrum. Alles wat ja. je nodig hebt is uh, daar. Ja. Dus het is groente, het is kaas, vis... Kleding staat er. Vlees. Wat ja. je, je, je, je nodig hebt. Slag twee heeft die, de kaasboer. Oh, ja? ja, de kaasman de kan je weer vlees bestellen. Ja. En een dus beetje dorps is het, ja. hè? He? Ja. Ja. Ja, dat is het ja. Dat is Maar het belangrijkste staat er ja, gewoon. Ja, nou, dat is goed. Maar wat gebeur, gaat er nu gebeuren? Ik heb gisteren met Nick Meijer gesproken. Ja. Daarover. Uh, uh, ook verteld dat ik contact had gehad met uh, Rob. En de bedoeling is dan om met elkaar om de tafel te gaan zitten. Even de, he, de kou eraf, want het was best wel heftig. Mm -hmm. Er werd aangevallen over en weer, dat is niet de bedoeling. Maar het overviel ons ook eigenlijk van... Goh, he, waarom moet je daar nou zo moeilijk over doen? Nou, hun moeten hun verhaal ook kwijt kunnen. Dus dat gaat binnenkort gebeuren. Okay, ja. En voorlopig draait de markt in Noord... Ja. Gewoon door. Ja, want hij is. Zes maanden was het eerst, hè? En toen is het verlengd ja. weer ja. Ja. met zes maanden. Ja, ja. Het is tot, nu tot 1 juli. Oké. Okay. Ja, dus voorlopig kunnen we weer lekker rommel op de markt. Ja. Fijn. Ja. En in die tussentijd komt er hopelijk uh, een, een, oplossing. een oplossing. En Niek is, ja. de burgemeester, is heel positief daarin. ja Ja, dat had ik begrepen. Ja. Ja. Ja. Nou, maar ik zag ook dat aantal handtekeningen, dat geeft ook wel aan. Dan ja, je dat zaten zo snel hart. zoveel ja. Uh, ja, mensen steun ja, ja. Nou, ja, Dus dat ja. geeft duidelijk aan dat die markt gedragen wordt door de mensen absoluut. daar. Absoluut. Ja, ja. ja, absoluut. Is ook, ik denk als je daar misschien een ander winkeltje zou doen. Want er is dus niets, we hebben alleen de FOMAR. Ja. Nou, dan ga je ook niet voor je gezelligheid moeten. Nee. Nee, ik ga voor je boodschappen, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nee, nee, Ik ga nee, het liever is bij is jullie waar. aan de tafel zitten hoor. Dat is waar. Ja, ja ik ook. Maar um, ja, dat missen we daar. We hadden vroeger een kapper, een droogist... Ja, het is allemaal weg, hè? Ja. Je ja. Kon, de uh, kappers zitten daar nog wel, de dameskappen. Ja, maar ja. de herenkappen, oh ja, de heren die is, is weg. weg. Ja, ja, ja. Ja. Ja. En uh, het winkeltje is er ook Dat heel blij mee. Ja. Ja, want ja. die krijgt natuurlijk ook weer klanten door de markt. Nou, we hebben het hoekje. Bienvenue, ja. En, uh, ja, Bienvenue. Ja, ja, ja, ja. ja, die zijn van de nieuw inkomen hè? Die waren op dinsdag altijd gesloten... Die zijn nu open gegaan, dat de mensen ook een kop koffie daar kunnen halen. Leuk. Dus alles werkt gewoon heel erg mee. Islam, verzorgt Islam. koffie, van ja. Ja. voor de marktmensen markt. en zo. Islam ja. die was altijd om 11 uur open, maar die gaat nu ook eerder open, ook weer voor de mensen. Nou kijk. Nou. Het is alleen maar positief allemaal. Ik denk dat het goed gaat komen. Denk jij ook niet hoor. Ik heb er alle vertrouwen in. Ja, in. ja, echt. Nou uh, ja, jij het ja. niet meer gehoord. <laughs> nou we geloven er met z'n allen in. En ja, we nee, gaan er gewoon voor het staan. Het ja, ik uh, dat dat goed het moet tot een goede oplossing komen. En ik denk dat de ondernemers in het centrum. De, de, de markt die de in het centrum. Uh, als ze ja, het gesprek je... hebben gehad. Best wel zullen begrijpen. De sociale functie die die markt vervult. En dan komt er een prachtige zomer aan. Dan hebben ze ja. ontzettend druk in het centrum. Ja. Dan is het en weer helemaal vergeten. vergeten ze dat weer. En dan kan de markt gewoon. En dan gaan we naar het gollen onderwerp. Dat is Zandvoort, ja toch? Ja, absoluut. Zo blijf je de mentaliteit, bezig, ja, ja. Ja. Maar dat geeft niet. Helemaal niet. Want als er iets weg. is, dan is iedereen wel ja. met elkaar. Hè, dat dan, hè? Ja, dat, dat is, wel is wel waar, hè? Ja. ja. ja. ja. ja. ja is allemaal ja, al wel, wel mensen die... Uh, ja, dat is, uh, ook die laten leuk. dat niet over zich uh, nee. heen komen. Nee. Ik denk dat het goed is als je met elkaar in gesprek blijft... in plaats van dat je onder de tafel gaat zitten mopperen. Dat heeft de zin. Gewoon zeggen van... als er iets is wat je niet zint in Zandvoort dan zeg je dat gewoon. Dan heb je er een gesprek over ja. met mensen. Dan los je het op. Ja, misverstanden moet je oplossen. Dat is altijd uh, heel kwalijk. En is zit iets heel kleins, hè, ook. Nou ja, goed, het inkomen is nooit klein natuurlijk, hè. Als nee, je maar, maar is dat zo? Maar is dat zo? Nou ja, daar moet je dan even uitkomen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja, ja. Maar we komen eruit. Nou, Zeker dat geloof beter. ik ook, ja. ja. Ik ben, ben ik, er van overtuigd dat de mag gewoon lekker blijven bij ons. Nou, wij ook. Dankzij jullie, dankzij jullie ja, toch? Nog meer hoor. En nog meer mensen die achter jullie ja. staan. En, uh, ja. Hè? ja, en ook al die uh, marktkooplieden die zeggen die. voor ons is die kleine markt uh, ja. niet te min. We komen daar toch ja. staan uh, ja. met ja. onze spullen. Ja, is... Al is het misschien een veel kleinere omzet dan dat je hebt op ja, een grote markt. Vinden... Ja, dat is, is leuk. Ze vinden ook het ook het leuk. Het valt hun zelfs op. Dat ze, hij zegt: Jullie knuffelen elkaar hier allemaal op de markt. Oh. <laughs> dus nou, dat zijn dus ze niet, niet gewend. Dat zijn nee. Maar in ieder geval, dat viel hun wel op. Dat de korte lijntjes naar de mensen die ja. de mensen naar elkaar toe hebben, ja. vonden ze ook heel bijzonder. Ja. Ik dacht dat je alleen mij knuffelde. Nee, maar ja, zo. Ja, dan verspreek <laughs> ik mezelf niet. Maar ik weet niet of je dat journaal Noord-Holland hebt gezien. Ja waar onze Bart, onze notenman, hoe die ook reageerde, die geniet op de markt bij ons. En dan zal hij wat minder verdienen, maar die hè? Bart heeft er zo'n lol in. Ja. Maar dat is het ook, ook het plezier wat je ja. hebt, toch? Ja, ja, ja. ja hoor. En absoluut. ziet dat iedereen het leuk vindt dat, dat ze er zijn. Ja, ja. Met ja. die vijf, zes kraampjes. Ja. Waarom? He? Dus, uh... Waar heb je het over? Ja. Nou, dat zei ik net al hè. We gaan het niet weer overnemen. <laughs> uh, nou ja, wat willen jullie nog kwijt? Hebben jullie nog wat uh, te melden? Nee, als er kunnen er iets, mensen als... nog reageren uh, bij, ergens bij jou, bij, bij jou of, of bij Facebook? de bij Facebook site je? hebben we. Hoe Mar heet die Facebook site? Weekmark -week uh, Nieuw Noord. Noord. Dat ja. is een Facebook-pagina dus waar je ja. lid worden en dan uh, kunnen ze daar ook een reacties op okay, zetten. Ja. En voor de rest kunnen we het zo afspreken. Als er wat meer bekend is, ja. dat we weer contact opnemen. Ja, graag. Ja, ja, absoluut. Ja, ik wil graag heel graag. Ja, ja. Ja, ja. Dan, ja. Dan, ja. Misschien kom je een keer samen met Rob. Ja. Nou, dat ja. zou ja. ja, ja, Dat zou Hartstikke leuk zijn. Natuurlijk. Dat dat was natuurlijk. Was ja, ja nou, natuurlijk. Nou, dat dat zou gezellig. zeggen, kom eens naar de markt. Ik zou het mijn best doen. Alleen, ik moet altijd werken. Dus ik ben om zeven uur dinsdag een uur Ja, we zijn bij Pluspunt. Maar zodra ik vrij heb, kom ik een keertje langs. Ja. Gezellig. Absoluut. En jullie bedankt voor de aandacht in ieder geval. Graag gedaan en succes. En, uh, succes. en uh, nou ja, we, we horen hoe het uh, gaat aflopen. Ja. He? Het Kom. gaat ons lukken. Ja. Dankjewel, dankjewel Therese, dankjewel Freya.